Het is van Kersteren met het NOS Journaal. Bij een zwaar ongeluk op de A1 gisteravond zijn drie mensen omgekomen. Het gaat om twee kinderen van 12 en 14 uit Hilversum. Een spookrijder reed bij het knooppunt Hoevelaken frontaal in op een auto. De ouders van de omgekomen kinderen zijn er zwaar gewond... en zijn er volgens de politie slecht aan toe. De spookrijder, een Roemeense man van 19, overleed later in het ziekenhuis. Vanwege het ongeluk op de A1 was de snelweg lange tijd dicht... Bij een voedselverwerkingsbedrijf in Oosterwolde woedt een grote brand. Uit een van de bedrijfshallen slaan de vlammen uit het dak. De brandweer probeert te voorkomen dat de brand overslaat naar het hoofdgebouw. De brandweer van Friesland wordt bijgestaan door brandweerlieden uit Drenthe. De brand werd ontdekt door een medewerker. Vanwege de rookontwikkeling is een aantal huizen in de buurt ontruimd. Bij een gewapende overval op een goudmijn in Peru zijn zeker negen mensen omgekomen. Een groep aanvallers gebruikte explosieven om de mijnslag binnen te dringen. Vijftien mensen raakten gewond, vier anderen werden enige tijd gegijzeld door de overvallers. De Peruaanse politie heeft zeven mensen gearresteerd en wapens in beslag genomen. Een regiobestuurder zegt tegen Peruaanse media dat de aanval werd uitgevoerd door een groep huurmoordenaars. Die zouden uit wraak hebben gehandeld omdat de regering streng optreedt tegen illegale goudmijnen. Het Verenigd Koninkrijk Rijk, gaat surveillancevluchten uitvoeren boven het luchtruim van Israël in de Gazastrook. Daarmee willen de Britten helpen bij het bevrijden van de gijzelaars van Hamas. De toestellen zullen alleen bedoeld zijn voor het vinden van gijzelaars... en worden niet uitgerust met wapens, zegt de Britse regering. Het weer, het is rond het vriespunt. De ochtend begint grijs met af en toe wat zon. Vanmiddag gaat het sneeuwen. Op sommige plekken kan er zelfs 5 centimeter vallen. De temperatuur blijft rond het vriespunt.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 Wat willen, zonder te schreeuwen en zonder te gillen, doe wat je het liefst te doen. Ja. ja, zuster, nee, zuster, dan is het altijd goed. Ja, zuster, nee, zuster, ja, zuster, nee, ja, zuster, nee, De geschiedenis van twee oude mensjes en een portretalbum.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 En dat doen we dan ook met alleen maar mooie, oud-Hollandstalige muziek. En die muziek die wordt elke week weer beschikbaar gesteld door Coor Daar ja, bedank ik hem hartelijk voor. En als opening hoorde u natuurlijk onze herkenningsmelodie. En die was van Louis Davids met Weetje Nog Wel Oudje. Een opname 1928. Het komen nu weer een hoop mooie, oud-Hollandstalige muziek.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 Katootje, de Kat van Ome Willem, Margotje, Tiroop Tango. De plaat die we ook regelmatig draaien, zo heerlijk rustig. Draaide ik vorige week voor u. Daar is de Orgelman, ook een en in een rijtuigje. En u hoort nu Tim Zorrenveld met Margootje. Ik zat aan het ontbijt een beschuitje te soppen. Toen zag ik opeens een kleine hoedotje stoppen. Het was een Peugeotje zo groot, niets groter. Het stond naast mijn tik op je vlak bij de boter.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 Ik vroeg haar uit wat voor een plaatsje ze kwam. Ze zei nou wat dacht je uit Maduro dan. Maar goedje, maar Ze klom op mijn broodje. Ze trok aan mijn haar. Ze zat op mijn mouw. Mijn kleine vriendinnetje, zo'n nussie, zo'n kennetje. Ze riep in mijn oor. Zo van jou, maar goedje, maar goedje. In zo'n klein Peugeotje, maar goedje, maar goedje. Uit Maduro Ze was wel erg lief, maar ze werd aanhalig. Ze wou woonde in het bad en dat vond ik schandalig.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 Maar goedje, maar goedje, kleine idiootje. Maar goedje, maar goedje, uit Maduroda. Ik zei dat ik zoiets beslist niet meer wilde. Ze beter meteen en ze kreegs en gelde. En toen is ze weggegaan, boos en beledigd. En daarmede was de affaire erledigd. Het laatste nieuws dat ik van haar vernam Ze zit nu in het Begijnhof van Madurodam Ze draagt een zedig wit kapje zo'n kleintje Ze is nu een kuizen en een deugdzaam begintje. Maar soms kijk ik nog wel eens achter een vaas Ik kijk in het trommeltje met speculaas Ik kijk of ze soms in mijn zeebakje is Omdat ik haar toch wel een klein beetje mis maar goedje, maar goed je. ik riep je, ik vloot je. Ik zoek onder mijn kussen en ik kijk in mijn hoed. Ik zoek in de laatjes, in hoekjes en gaatjes. Nou ben je verdwenen, voor altijd voorgoed. Maar goedje, maar goed je. mm Oh, yeah. Uit de Op Volle toeren TV-programma, muziek-TV-programma. Wat vroeger regelmatig op de televisie was, wekelijkse uitzending met ik mee Giel Montagne. En daarvoor hoorde u Wim Sonneveld met Margootje. En de volgende artiest die kreeg in 1965 een gouden harp voor zijn hele werk.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 Driehoog vroeg mijn buurman, als hij jaar was, elke keer: Een ieder die hij kende bij zich aan huis. Daar schoven vriend en vijand wat onwennig heen en weer: En zaten lang voor tienen alweer thuis. Maar eenmaal op zo'n avond, geloof me, het is waar. Toen hosten ze heel eensgezind het huis haast in elkaar. Ze danste boemse daisie als samba per abuis. Ze zongen en we nog langer een Polonaise, dat werd een hele tour. Ze zongen net en gingen door de vloer. Zoals ze in geen jaren daar boven was geweest. Ze zongen net en gingen door de vloer.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 Oh, ik stuur jou een boeketje rode rozen, Eén voor elke kus die jij mij gaf. Er zijn mensen die geloven nimmer aan hun lot, bloederen en sappelen en sjouwen zich kapot.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 nooit een stuiver meer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 Rijk je nooit een stuiver meer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 En een formeel, dat is mijn kamertje, dat is mijn tuin. Schaap al het beste nu, wordt geen succes. Mis in mijn keukentje, mijn keukentje, Ika-Ika keukentje, mis in mijn keukentje, alleen nog een fris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 ik ben tot je dienst, je hebt alleen maar aan te slaan. 7-7-7-7-7-7. Voor dit tocht lang, het geeft niet wacht. Neem de telefoon en blijf schreeuwen. Wel me even op, je hebt het nummer toch verstaan. 7-7-7-7-7. Zoo, zoo, zoo, zoo, zoo, Dat Langs de lijnen, met een snelheid als nog nimmer werd gekend. Als je hem ziet, dan zie je mee even snel verdwijnen. Deze is het boemeltje van Burmerend. In de superluxe restauratiewagen zit je in de zachte kussens heel verwend. En je hoort de werkelijk zelden niemand klagen. In het boemeltje van Burmerend. Langs de lijn, breunen, steunen, maar te staan een koe, stopt echt de trein met een vaart van minstens 20 kilometer, met een plaatsbewijs van zeker 60, 60. Zit je in die goede oude afstandsvreten, in het boomertje van Purmeren. Razen, razen vliegt monster langs de lijn, breuken.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 Dat waren drie tracks van de Ramblers. Als laatste hoorde u het boemeltje van Permarent. En daarvoor hoorde u, bel me even op 77777. CFM Zandvoort, lokale omroep uit de badplaats van Zandvoort. Iedere week neem ik u mee op reis. Terug in de tijd naar de jaren 30, 40, 50, 60 en de jaren 70.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 Zorgen 1971 met een opname. Met het nummer De Allereerste Keer. En daarvoor verhoorde Louis Neves met Ik heb Zorgen. En natuurlijk ook het plaatje Martine. En Louis Neves kwam uit België. Geen Nederlands maar. Ja, Vlaams, België, Nederland. Het is toch allemaal een klein beetje hetzelfde. Hè? Al zegt niet iedereen. Uh, is het daarmee eens natuurlijk. De volgende formatie zijn Nicole en Hugo. Dat was ook een Vlaams duo. bestaande uit Nicole en Josie. En uh, Hugo signaal. En ze leren elkaar kennen in de jaren 70. Om precies te zijn 1970...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 Did Blij dat ik je weer beleven mag Morgen, goeie morgen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 Maar jij hebt niets gehoord Je leest je krant Voor mij heb je geen woord Jij leeft als een spook in huis Je trok een muur van stilte om je heen Aan jou krijg ik geen beetje liefde kwijt Je vindt dit dat ook nog maar...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 Ziet niet op je nagels te bijten op nummer 1946 van Loe Bandi. Ik wens je nog een fijne zondag en ik zeg tot ziens. Wat, ba, wat ba, vies, Louise. Louise was een leuke meis, nauwelijks 18 jaar. Ze was een verdiepune puus, maar dat was geen bezwaar. Maar zij weet op haar nageltjes, dat vond er moe een stap. En telkens als ze weer begon, riep, mama, bleek toch af,